Beats are bad to rhyme It's not a miracle To rock, to roll, to soul It's what I aim for Wait till I hit the gold And that's the top score Something to long others with it e To write more rhyme and line I think the glory Even on it, on it, on it, on To get the justice And the job is really done Rona Ik weet nog zo goed dat ik deze plaat 19-3 was het. Marcel, welkom bij het tweede uur van uh, Toestand in de Dans. Ik maar, schrik net wakker, Ronald. Ik zag het aan je. <lacht> Dit keer heten we Toestand op het Strand. Of de Toestand van het Zand. Want we draaien alleen maar zomerplaatjes. Want het is een zwoele nacht. Zoals de nieuwslezer dat het zo fijn zei. Ik hou ervan. Als de nieuwslezer zich zo, uh, zo inleven in een vak. Vanavond op Radio Rijmond, hebben uh, we een zwoele nacht. Maar dan hoor je toch eigenlijk een beetje jazz... Uh, lounge muziek achter. Dit is, dit is, dit is eigenlijk gewoon uh, ja. Jeff house muziek? Lounge. Eigenlijk. Lounge. Ja. Muziek. Ik heb geen idee wat je het over hebt. Maar oh, waar jij van gaat snurken, zeg maar, die sound. Ah, dat ik met mijn hoofd tegen de microfoon wou. Ja, die. Oké, okay, uh, nou, serieus, we gaan blijven serieus. Wat gaan we dit tweede uur doen? We beginnen zo met Paul Aasdonk. Oh ja. uh, die was, uh, die was uh, platenverkoper bij, uh, bij Basic Beat. Maar ja, platen dat is uh, ja, de verleden tijd. Hè? Ja. En, uh, en ook de platenverkoop dus. Dus die winkel gaat sluiten. En, uh, maar het mes snijdt voor hem aan twee kanten. Want hij verdient een hele hoop geld aan zijn uh, internetverkoop. Dus, uh, maar daar gaan we alles over vragen dadelijk. Ja. En, uh, en we hebben natuurlijk uh, rond met, uh, met de partyagenda. Ja. We uh, gaan Phil Horneman uh, in uitzending halen. Wicked Jazz Sound bestaat vijf jaar. En zij hebben niemand minder dan de eclectische muziekmeester... Uh, Charles Petersen Gehaald naar Nederland. En uh, Ted Langebach gaat ons alles vertellen over Nowtown. Ja, Nowtown. Oké, okay. en uh, je liep verschrikkelijk aan mijn kop, zei ik in de pauze. Ik moest en ik zou deze plaat draaien. Dus zeg het maar, wie is dit? Dit is de Braziliaanse producer Guy Borato. En dat is een man die jij... Ja, Wiens platen over een jaar of tien als classics bestempel. Zeg ik het zo goed? Ik vind dat je dat zwoel hebt gedaan. Dus. Oké. Okay. Dankjewel. Perfect. het is echt een goede plaat op zotterdam zeg je dan ik krijg je het bijna mijn bek niet uit maar het is echt een goede plaat. Massa nog even voor de trouwe luisteraar die twee fans die je dan hebt. Wie is dit? Dit is Guy Rato. dankjewel Ronald dat je me eindelijk eens een keer speeltijd geeft. Ja, het is, het is... Echt, hier ben ik nou 12 uitzending voor naar de studio gekomen. Nou, het is... Voor deze plaat. Fijne plaat. I've been long together, maybe something's wrong Cause I have tried to make you feel at home To give you love that of keeps you warm But I don't wanna keep on trying to be strong When you just bring me, you just bring me down. niet want er staat hier er zijn hier statuten opgehangen uh, je mag nooit door de zang heen praten dus dat doen we ook niet aan de telefoon hebben we nu niemand minder maar ook niet meer paul haazendonk hey, hallo hallo hey ja hey uh, ja hey, ik moet ik je trouwens heel zacht ben ik heel zacht jij ja, bent heel zacht schek meestal ben ik heel hard zeggen ze altijd oh, nee nou, ik, uh, moet, ik moet heel kost luisteren of ik ben gewoon doof <laughs> Ja, zou ook kunnen dat kan. Hey, paul Hazendonk, even uh, even serieus, want het zijn serieuze zaken ten eerste waren we je verleden week helemaal kwijt en daarom draai ik nu even search in <laughs> maar um, was je zo verdrietig dat je niet voor de telefoon aan de telefoon te vinden was ben ik nog? je bent er heel erg nog zelfs oké okay, dan je hoort ons echt heel heel zachtjes ja ik hoor jullie echt heel zachtjes ja heel zachtjes uh, ja nou, ik kan er niks aan doen eigenlijk als ik uh, want wij, wij sturen hier vol keihard uit nee we doen gewoon met hangen en wurgen kijk hoe ja. ver het komen zo is dat hey, was je zo verdrietig dat je vorige week niet aan de telefoon wilde komen of kon komen nou, er was, uh, vorige week was er uh, bieds van de witte ah ja die documentaire uh, die de première over de, de Rotterdamse Rotterdamse zien, zeg maar ja en uh, daar was ik en dat was heel gezellig <laughs> En uh, ik had mijn telefoon netjes opgeborgen daar uh, in mijn tas en mijn jas die had ik allemaal weggestopt. En uh, ja, daar had ik om een uur of half twaalf weer opgepikt. Maar jij werd natuurlijk helemaal plat gebeld die dag, want uh, dat is dezelfde dag dat bekend is geworden dat uh, ja, de plek waar jij eigenlijk uh, beroemd bent geworden, om het maar zo te zeggen. De uh, ja, deuren gaat sluiten, een, basic beat. Beroemd is wel een heel goed woord, hè? Nou ja, iedereen is zijn eigen. Vraag. Berucht. Ja. Berucht is een beter woord. Berucht. Echt plat gebeld zo, ik heb wel echt enorm veel reacties gekregen. ja. ja. Ja, dus ja, dus hoe uh, kijk je er tegenaan? Want, uh, sorry? Hoe kijk je er tegenaan? Het mes snijdt bij jou aan twee kanten. Ik bedoel, je verkoopt muziek via internet. En die, die opkomst van de uh, digitale verkoop van muziek... dat is ook eigenlijk een beetje de ondergang weer geweest... van het platenwinkel Basic Beat. Ja, ja en niet alleen van Basic Beat. Ik denk van platenwinkels. Als je het ook door de jaren, of na de jaren... als je het laatste jaar, anderhalf jaar kijkt... hoeveel platenwinkels er zijn verdwenen in Rotterdam. Ja, zo'n uh, documentaire beast van de binnenweg kan over vijf jaar niet meer. O, zeg ik, over twee jaar. Nee, dat, ze begonnen zelfs ook, de, de maken van de documentaire begon zelfs al van, ja, ondanks dat er uh, vele berichten zijn dat het toch wat minder gaat met de Rotterdamse dancing of in ieder geval met de platenwinkels, hebben we er toch voor gekozen om de, de documentaire te maken, omdat we, ja, het, het draaide eigenlijk ook meer om de artiesten die uit Rotterdam kwamen en dan de binnenweg werd gezien als de muzikale levensader van Rotterdam, zeg maar, omdat het daar allemaal gebeurde en daar ontmoet iedereen elkaar. Maar wat, uh, wat hoe, heb jij dit zien aankomen? wat, werd het gewoon steeds stiller? In de, ze stond je eigenlijk gewoon heel de hele dag uh, met plaatjes te mixen op de toonbank. Bang. Nee ja, nou ik dat, dat niet eens, maar uh, ja ik werk nu bijna zeven jaar bij wezen en ik heb het wel ja toen ik u instapte zeven jaar geleden toen, uh, toen was het echt nog uh, het einde van de hoogtijdagen van het verniel, denk ik. Eigenlijk de eerste twee jaar dat ik gewerkt heb was het echt gewoon nog super druk. Uh, gewoon door de weekse dagen dat je met z'n tweeën moest staan dat je anders niet aan kon. Zo met Benny Rodriguez onder meer hè? Ja, met, met onder andere Benny uh, Wie heeft er niet gewerkt? Jij weet er zelf ook alles van denk ik. Ja ja ja, en hier tegenover me ook, uh, de heer Molendijk. Ja, ik heb er ook gewerkt. Ja precies, oh, ja, ik, ik hoor zo slecht dat ik niet hoor wie mij interviewt zelfs. Oh, dat dus, is er, uh, Marcel Ma, Wijnstekens, het de muzikale geweten van de show, die interviewt jou. <skrink> en maar Mike, ik word ondersteund door Ronald Molendijk, dus vandaar. Maar, nee precies, ik bedoelde Ronald natuurlijk, ja. ja. Maar uh, nee, je merkte gewoon uh, dat het uh, met de week, ja, met de week, je merkte dat het met de maand minder werd. Dus jij denkt dat, uh, dat, dat uh, ja, dit is het begin, uh, of het begin, uh, over, oh, oh, oh, eigenlijk blijven de, de virtuele danswinkels open en de, de platenzaken ja. met uh, ja, het ouderwetse vinyl uh, verdwijnen, of niet? Nee, ja, nou ja, dit zal, het zal nooit helemaal verdwijnen. Ik denk, ik denk dat de winkels schieten uh, nu alweer. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, ik mag gewoon wat... Je mag alles zeggen, alleen we verstaan het niet. <laughs> Hij valt weg. Paul! Ben je er nog? Ja, ja. Nee, niet ben je er weer. Het oh, laatste, ja, ik het laatste dat we verstonden was dat je zei, mag ik het zeggen? Uh, Paul? Paul gaat ook sluiten. Nou, ja. <laughs> uh, kijk, wat, wat gewoon heel erg is, is, uh, en ik, ik, uh, we gaan Paul even terugbellen natuurlijk in de uitzending. Um, het, het is zo slecht gesteld dat zelfs de telefoonrekening te betalen was. Um, we gaan even checken. Uh, Paul Hazendonk was dus de man uh, die Basic Beat, uh, de, de, de plaat en cd-winkel boven Rotown, uh, de laatste twee jaar staande heeft gehouden. We gaan even op zoek naar Paul Hazedonk again. Paul Haasdonk heeft net een nieuwe telefoon gekocht. Hallo Paul. Ja, in de herkant ik dit keer. Het moet niet gek worden. Nou, even voor de luisteren. Ja, ik ben nog steeds hier. zacht, maar volgens mij valt het recht. Nou kijk, ik moet even één ding duidelijk zeggen, maar mijn vriendin zegt dat ik altijd heel hard ben. Dus ik ben ja. niet zacht. Echt, even voor de alle duidelijkheid. Nou, goed, die, die, uh, die valt even niet. Maar dat maakt niet uit. Uh, ja. Ik hoor een Paul ja, ja. uh, Even voor het luisteraars. Paul Hazendonk is dus de man uh, die Basic Beat, de platenwinkel Anex, uh, platenlabel, uh, boven Rotown jarenlang in de lucht nog heeft gehouden. En die heeft uh, verleden week of de week ervoor zijn deuren moeten sluiten. Nou keek ik van de week even op de site. En ja. was ik eigenlijk uh, sinds mijn vertrek daar niet meer geweest. En dan zie ik dat de virtuele winkel ook gesloten is. Nou ja, vandaag ja, totaal los van elkaar. Dat, dat is het, uh, het vreemde ervan. Oh. Uh, huizen, we gaan op verhuizen naar een andere hosting en daar komen nogal wat problemen te kijken. Uh, die winkel die gaat ook gewoon weer open. Oké. Okay. Uh, dus, dus dat vader e uh, helemaal los Oké, okay, en wat ik ook nog even wil weten is, uh, hoe is het met de labels, de platen, de platen en cd labels die dus voorheen in de vakken stonden. Maar gewoon uh, labels zoals search en guardian angel en noem maar op. Bestaat ja. het nog? En gaat het nog door? Ja, de labels bestaan zeker. Alleen niet meer degene die je noemt, die zijn al een tijdje gestopt. Maar okay. uh, ik, ik ben zelf een paar jaar geleden een paar nieuwe labeltjes begonnen. Leuk. En die gaan eigenlijk beter als, uh, als ooit tevoren. Oké, okay. waar moeten dus, mensen uh, demos naartoe sturen? Uh, dat kan nog steeds naar de nieuwe binnenweg nummer 19. Oké. Okay. Hé hey Paul, en er, er is ook nog een... Uh, ja, ik bedoel, je houden er wel uitverkoop. Dus we moeten nog wel uh, naar Basic te komen. Ja, er, uh, ja want de winkel is nu nog niet dicht. Hij is tot 21 juli oh. geopend. Ik zoek nog een exemplaar van de rode schoentjes. Heb je dat? dansschoentjes. Volgens mij is dat echt een heel dik collectors-item. Ah. Als je die hebt ja uh, ik, ik, heb, wel uh, een, ik op... heb er wel een paar maar ik, ik wilde nog ik wilde er, ja, nog... wil er nog een paar hebben eigenlijk je wil je toekomst even stellen. ja ja nou, nou, <laughs> hij betaalt nu nog zijn even rekening van de royalties <laughs> uh, Paul <Ja>, dus ik... Hé, <laughs> hey, Paul Hazendonk ontzettend bedankt dat je even in de uitzending wilde komen en uh, ja we dragen ja, want het oh. is die kortingactie die moet je moet het natuurlijk wel even bekend maken want ik bedoel van over een paar weken kun je voor een oh de huiswolken ja ja je, ja wel voor... ja het, het is uh, vanaf uh, vorige week heb je 10% korting op alles wat er in de winkel te koop is. 10%? 10 dat, ding, ja. Dat gaat met uh, twee weken gaat dat 10% omhoog. Dus als we dicht gaan op 21 juli, dan uh, zitten we op 50%. Tot 21 juli? Ja. Wij komen op 21 juli met <laughs> z'n allen langs en dan nemen we een flesje rosé mee. Is goed. Oh, ook werkt trouwens Ron Hofland er nog even voor alle even inside compleet helemaal niet belangrijk. Ja, die werkt er ook nog steeds. Oké. Okay. Nou, doe hem de hartelijke groeten van me en we komen langs. Tot ziens. Zal ik doen. Dan Oké. Okay. Hoi, hoi. hoi Paul. vorige uur uh, draaide ik al uh, de andere Arman van Helden, dus de plaat die nu opnieuw uit is. En dit, is kom, dit komt van zijn nieuwe nummer. En uh, Ron Stuts wist mij te vertellen dat het origineel is van... Silla Garrett. Kijk. Zo man, heb je echt wat in je uitzendingsteam. Um, we gaan uh, iemand in de uitzending halen, maar dat doen we hierna. Uh, en, oh ja, dat was waar, sorry. God, de rosé slaat in mensen, het is niet normaal. Um, Arman van Helden komt naar Nederland, D dat is dus deze man. En meneer, is dat maar zo? 18 augustus in de Power Zone in Amsterdam. Oké. Okay. Nou dat uh, met je voeten in het uh, in het kabbelend water moment weet je waar ik gek van word, even zonder dolle voordat we eventjes gaan praten met uh, met uh, zomaar niet even een van de, de de de de mensen uit de muziek nee echt even met iemand uit maar waar ik gek van word... is als je op het journaal hoort maar dan vooral bij het weerbericht dat het gaat omweren en hagelen en dat het heel slecht en het blijft het dus gewoon onwijs lekker weer die gasten moeten de hele dag maar één ding doen dat is gewoon het weer voorspellen ik moet heel veel dingen op een dag doen ik moet autorijden mag ook geen mensen omver rijden die gasten doen één ding een hele dag en dat doen ze verkeerd. Masso, wie heb ik aan de telefoon en daarom waarom? Phil Horneman. want ja, hij is dat een zeg van ik de... niet zomaar iemand. Maar wie is Phil Horneman? Die man die, die, die leest, die kijkt naar het weer. En daar stemt hij zijn feestjes op af. En dat heet oh. Wicked Jazz Sound. En dat doet hij heel vaak buiten. Uh, en waaronder tijdens het North sea Jazz Festival. Iemand die, die gewoon heel, oplet. Die gewoon kijkt waar de mensen behoefte. Take it away. In hem. <lacht> Phil, goeie avond. Sorry, ik moest, moest wel even heel erg lachen. Heb jij nou op jouw muur zo'n zo, zo kalender hangen met streepjes en die je dan of met, met, met, met data en die je dan afstreept tot zondag? Nee, okay. ik er wel. Oh, dat is goed. Ja, want. Nou zo. Jij zo. weet wel waarom. En hoe oh, wat is die muur? Nou, ja, die ziet er niet meer uit. Maar, <laughs> ja, Spiedersen. Ik bedoel, dat is dat even, moet. Even, even, heel, even heel erg kort, even heel erg kort terugstappen op het weer. Um, uh, het weer is natuurlijk heel erg fijn. Als je naar buiten kijkt, weet je wat voor weer het is. Daarnaast moet je nooit mensen geloven die je iets over het weer vertellen. Je moet alleen op je eigen gevoel afgaan. Okay. En, en tekst weer volgen, want dat is enige wat klopt. En ja, je hebt ook zoiets als een uh, uh, soort van... Uh, ja, niet de regendans, maar ook de zonnendans En daar hebben wij nu muziek voor opgezet. Je hebt Wicked Jazz yes weer ook. Uh, Wicked yes Jazz muziek? Het weer het is altijd weer waar je van moet lachen. Vind ik ook. Phil, jullie bestaan vijf jaar? <laughs> ja. Eh? Daarvoor hebben jullie niemand minder dan Jal Spiedersen naar Nederland gehaald. Is, hij nou eigenlijk, is, is zijn muziek nou eigenlijk een beetje, ja, de sound van Wicked van, van, van, van Jazz Sound? En, en, ja hij maakt natuurlijk zelf niks hij is echt uh, hij is een, een, de muziek die eruit is ja ja muziekburist die die en en en, en een gevoelsmens, uh, als het gaat om muziek dat dat ja dat is, is hij puur zang en dat is helemaal goed en dat klopt hij hij, hij is absoluut een en een, een mentor voor voor voor velen als het gaat om uh, om, om om muziek en ja. dat is uh, ja zijn, zijn, dat doet hij natuurlijk al jaren. Ik bedoel asset jazz label, talking loud label. Ja, hij is, hij is, uh, uh, hij is uniek in het dansland eigenlijk. Om zo maar te zeggen. terug. Ja, absoluut. En? En, en, en juist de dansmuziek, het is dus niet de house en de, de andere dans, maar de gewoon de, de de jazz en de en de soul en de funk. Dat is uh, dat is jouw Ja. Maar nou komt hij dus uh, zondag naar uh, Amsterdam. Maar jullie zijn niet alleen Amsterdam actief. Uh, ook van de zomer uh, gaan jullie naar Rotterdam toe. Tijdens het uh, Noordse Jazz Festival. Want geen jazz festival zonder de Wicked Jazz Boys, toch? Kijk, dat vind ik nou ook. Dus het, dus, het is helemaal goed dat wij daar ook staan. Mm -hmm. de, de, de, de, tijdens het Noordzee is het natuurlijk ook uh, Jazz Round Town. Dus dat is de paar de dagen daarvoor. Dan is de, de stad al helemaal in, uh, in rep en roer van het, uh, het, het, het grootste en het, een van de meest imposantste jazzveld ter wereld. Wat ook helemaal logisch is dat de hele stad daarin is. Want jullie staan in, dus in club IMAX volgens mij hè? Ik, nou, nee, ik, de, de, het is als volgt, ik, sta, ik mag zelf plaatjes draaien op de strand aan de Maas... ...op dinsdag 10 juli, uh, uh, voor, tijdens en na State op Monk. Yeah. Uh, daarna staan we twee dagen later uh, op donderdag 12 juli in Roodtouw. Daar staan we met de hele Wicked Death Sounds familie. Na uh, portugese ben Jazzino. Mm -hmm. Dan uh, vrijdag, en dat nog even onder voorbouw... ...mag ik weer alleen plaatjes draaien in de IMAX. En dan zaterdag. Uh, Imax, dat zeg je heel mooi. Is dat nou het Sorry, juiste woord, Ronald? Is, is het Imax of is het IMAX? Is het nou Imax, IMAX of IMAX. IMAX? Dan moet je aan de naam geven. Is, is het nou iPod de... of iPod? Nee, uh, <laughs> het is de iPod. Is ja. het nou i-internet of is het nou internet? Het is i-DJ. Precies. Phil Horneman, ja, vind en, ik ook. En, en, uh, en zaterdag en, uh, en zaterdag, nou, zaterdag sta ik dan met met Leo Rij op uh, op het Noordzee. Uh, uh, in uh, uh, daar gaan we ook pijltjes draaien. Waar we dan ook muzikanten bij gaan, uh, gaan zetten. Kijk, dat klinkt goed. Hey, en uh, ja. als laatste vraag, stel dat er nou ooit eens voor een vergunning komt voor dat prachtige Locus 010. Dan gaan jullie daar ja. een avond doen, hè? Natuurlijk. Want dat nu is het is allemaal nog illegaal en er weet in niemand wat van. Maar... Wat zeg je? Het ja, is een geweldige locatie in Rotterdam om feestjes als Wicked Deathsans daar neer te zetten. Ja. Maar dan moeten die vergunningen wel eerst rondkomen. Ja, ze zeggen heel tijd ja, maar ze en, zoeken en, nog een ambtenaar die uh, de krabbel wil zetten. <laughs> Precies. We wachten geduldig en tot die tijd uh, uh, zullen we op uh, uh, deze en geen locaties Rotterdam aan gaan doen. Want de dus stad uh, is een, uh, uh, ja, vinden we leuk en dan willen we ook graag dingen doen. Rotterdam maar... kan goed, jazzen, absoluut. Wij zien jou zondag in uh, in Amsterdam in de Sugar Factory en uh... en, vol en niet vergeten volgende week zaterdag in Paradiso het grote vijfjaarfeest. Oké, okay. ook niet onbelangrijk. Nee, dank Veel, veel Horneman. Oké dan, bedankt. Hey, bedankt. Doei, doei, doei. Hoi. Wat me nu ineens te binnen schiet. Ik vind Phil Horneman ook echt een te gekke naam voor een pornoacteur. Vind ik echt. Nee, gewoon. Het is een, een te gekke DJ-naam. Maar ook een te gekke naam voor een pornoacteur. Ik heb even het weer opgezocht van nu. Ah. Hoor, het regent. We hebben Phil nog aan de telefoon hangen. Phil, echt, even zonder dolle. Het is een te gekke DJ-naam. Maar ook een te gekke pornoacteur-naam. Misschien heb je daar nog een verleden in liggen. Uh, even de weerverspelling voor vandaag. Het onweert als een gek. Niet normaal. Je kan niet rijden. Alle wegen staan blank. En het is fijn dat het ook gewoon klopt. Het is, het is bijna kwart voor twaalf. Kwart voor de... ik kijk even naar mijn productie. Uh, dit was toch Ted wacht dit, wa dit is testen zijn voicemail. Ik denk dat hij nog in strakke onderhandeling is over Nowtown. Ken je dat? Nowtown? Nowtown. Nee, Nighttown, Rowtown, Maar wat is nou, Nowtown? Nou, ik denk dat het een fusie wordt van Now Wow en Nighttown. En dan iets nieuws. Scherp. Denk je niet? Uh, iets met een energiezuinige dansvloer, hoe dat okay, ook dus zou gaan. Zou die een het verven zijn anders? Uh, dat zou zomaar kunnen, dus als jullie Ted willen een handtekening of iets in die geest willen hebben, dan uh, ja, op naar de West Kruiskade en uh, daar wordt gewerkt aan een nieuwe club. Okay. Een energiezuinige club, nou, heel belangrijk. Heel hip ook. Volgende week uh, wel. op Ted Langebach in de studio. Dit, deze week hebben we het met zijn voicemail gedaan. Ook fijn. heb je wel eens vaart of wordt en die piano ook inderdaad nu nog even erachter zien te komen van wie? Haha, de vraag van vandaag. Hey, het is uh, kwart voor geweest en dat betekent dat uh, collega Ron klaar staat met de partyagenda. Ja, uh, er kan weer overal gedanst uh, worden de komende dagen. Vanavond uh, kan het in de Of Corso, tijdens uh, Disco Not Disco. En dat draaien onder andere Miss Monica en uh, Afrojack. Vrijdag uh, is er een leuk feestje in Club V cultuur met onder andere William Shakespeare. In de Thalia is uh, I Love House Music met uh, Funkerman en Jeroenski. En aan de overkant uh, kan je terecht voor uh, het uh, technofeest van Recorder met onder andere Sandeep, Joris Voorn, Secret Cinema, Illabits, Bartskills, Man zonder schaduw en de man die we al eerder in de uitzending hadden, 2001 alias Dylan Hermelijn. Uh, zaterdag uh, in de Talia de Foodclub met onder andere Lucien Ford en Chris Rox. Uh, wat verder van huis, uh, maar wel erg leuk ook, uh, is het uh, strandfeestje uh, bij de caravan op Scheveningen. Zwarte pad Rosé Danjou met onder andere Erik I en uh, DJ Switch. En uh, zondag is er ook een, op hetzelfde strand op het uh, noordenstrand. Een feestje met, uh, dat heet This is the Beach met Remy en Sander Kleinenberg. That's it? het. Ik moet dat even goed aankijken. Ik moet al Ronald even goed in zijn ogen aankijken. Dit is het. Dit is het. Dankjewel. naar dit programma en dan stuur je een mailtje naar dans, d-a-n-s, Aan de telefoon heb ik iemand hangen en die heeft zo'n briljante naam voor zijn organisatie. En dat heet De Firma Gezellig. Hallo? Hallo. Hallo, heb ik De Firma Gezellig aan de telefoon? Eh, ja zeker Is het gezellig? Uh, het is heel gezellig. Wat ben je aan het doen? Ik zit even bij uh, Element Beach in Schaafersande. Uh, oh, ja. Hoe is het weer eh, daar? Klein feestje, het is een beetje, een beetje donker weer, maar... Een paar mannen hier dus wel gezellig. Wel gezellig. Wat heb jij met het strand Jeroen? Alles. <laughs> Want je, je, je, je, reist, je reist, reist eigenlijk de Nederlandse kust af. En uh, bij elke leuke strandtent stop jij en dan bel je een paar DJ's en dan geef je een feestje. Toch? Ja, het is iets meer dan dat. Ik heb een concept dat heet Dans AV. Ja. Dat geef ik onder een naam firma zeg maar, gezellig, zeg maar. Dat is het uh, organisatiebureau. En uh, nou, dan geef ik wat leuke feesten. En uh, ja, dans AV vorige keer, drie keer bij Elements Beach. En dit jaar ja, wil ik dat uitbreiden en ben ik uh, vier, heb ik nu in iedere zomermaand heb ik, uh, ja, heb ik een verschil in de strand waaronder ook Element Beach en we openen zondag bij de Zippers Beach in Kijktuin. Ja. En dan gaan we 15 juli naar de Caravan in Scheveningen en dan 19 augustus Element Beach en we sluiten af bij Woodstock 69 in Bloemendaal. Ja, passend. Ik zie Ronald, die heeft net zijn zwemflippers aangetrokken, bikini aan duikbril op. En zijn favoriete stand, muziek opgezet. Kijk, zo moet het. Ja, nou ja. Kunnen we dit verwachten? Moeten we onze zwemflippers meenemen naar je feest? Nou, het wordt wel echt super beachy, zeg maar. Het moet echt het gevoel uitademen dat je van vrij op de brand bent. We hebben een barbecue staan, dus je kan lekker bij komen eten. Uh, muziek is zeer gevarieerd, uh, van uh, gewoon lekker housey tot uh, progressive uh, tech house, minimal. Schuimparty uh, ook? Mijn uh, tijd toen ik nog naar het strand ging, we waren uh, uh, al schuimfeest. Uh, ja, ja. in pizza zeg ik. Maar nee, dat was... Maar het uh, ook te maken ook van, een, van het strand, zeg maar. Dat uh -huh. ook uh, areas creëren, zeg maar, dat je een strand kan dansen dus uh, ja voor uh, voor iedereen zou ik zeggen kom lekker ook naar uh, de, naar de opening en dan uh, ja, het wordt redelijk weer volgens mij zondag ja het is dus altijd afwachten blijft natuurlijk altijd uh, een grote gok, maar uh, voor zondag ziet er uh, ziet er aller uit dus, en uh, wie staan er op het schema zondag uh, we openen met uh, stilo dat is een resident van firma gezellig dan ja. quintin de rosario uh, vervolgens brian s samen met norman soares op uh, percussie uh, kijk Ja, Andres die is ziek, dus die, uh, die draait helaas niet. En dan hebben we Afsluitend Rainier Bergsmaak. Dat is een uh, ja, super Die brilliant. kent hem niet? Ook, ook nee, dat is uh, ook een van onze residents en die, uh, ja, die sluit die Oké, okay, en, okay. en ik moet natuurlijk ook nog noemen uh, MC Jessie Kay Ja, dat moet je zeker noemen, want dat trekt altijd weer wat uh, meer mannen aan, denk ik toch? Uh, ja, ja, zeer vokaal en uh, ja, gewoon lekkere verschillende muziekstijlen. Dus, uh, ja, ja wordt heel Jeroen, laatste gekregen. vraag. Wat is, wat is nou de mooiste strandtent waar je ooit in jouw carrière, in jouw leven, bent geweest? Ah, ik heb uh, nou, op het interview een gezien zien. stond uh, een groot antwoord. Dat is toch Element Beach hier in Gewoon, Het is gewoon een Nederlandse strandtent, Element Beach. Het wel een Nederlandse strandtent. Geen Ibiza tafreden, geen Café maar Gewoon Element Beach. Nee, ik ben op Ibiza geweest natuurlijk. Ja, Bora Bora is een super ervaring natuurlijk. Doe maar. Domme. In principe hier in Nederland zijn uh, Element Beach... omdat het gewoon helemaal los van alles ligt. Geen... Nou, de er van andere tenten uh, uh, aan de zijlijn, zeg maar. En hier kan je gewoon echt gewoon lekker jij jezelf zijn. Jeroen, uh, ja. ik zou zeggen, je bent daar op LMS Beach. Drink een biertje van ons. En wij komen dankjewel. aanstaande zondag Welzijn, naar je te betalen overigens. Hey. Als Marcel hey, iets weggeeft, hey, dan, you, dan moet je het, het gewoon het, zelf betalen. Nee, nee, nee, nee wel, ik heb tegenwoordig die creditcard van Radio Rijnmond. <laughs> ja. Ja. je <laughs> hey, dankjewel voor de informatie en ik hoop dat het lekker weer voor je wordt deze zomer. Hey, jullie bedankt voor je belletje. Dankjewel. Jeroen, dankjewel. Gaan we even. We zeiden het aan het begin van de show al. En dat is ook gelukt. Het is een bomvolle show. En het is ook de eerste <coughs> rookvrije show geweest. Want de horeca moet tegenwoordig rookvrij zijn. En dit valt ook helemaal niet onder horeca. Dit valt gewoon onder spuuglelijke studio's. Geel dat het hier binnen is. Het is echt niet normaal. Cine China is hier helemaal niks bij. Zo geel is dit hier binnen. Hangt wel zo'n uh, old school on-air -bord bordje. Nou, ik wil het inderdaad zeggen, even voor de luisteraar, die er ja, duidelijk helemaal niets aan heeft. We hebben helemaal nog geen webcam, zie ik trouwens ook. En anders zie je dat ook nu mijn broek uittrek. Maar, daar uh, hangt zo'n on-air bordje. Dat betekent dat we echt ook te beluisteren zijn. Alleen hij is rood nu. Dat kan niet. Nee. Dus, nee. nou, um, we zijn volgende week weer terug. Um, Dankjewel voor het luisteren. En volgende week heet het weer gewoon een toestand in de dans. En dit keer was het de toestand op het strand omdat het zo lekker weer is. Dankjewel, tot volgende week.